4 uur. Het NOS Journaal. Renate Evers. Veel ziekenhuizen komen volgend jaar in acute geldnood, voorspelt het adviesbureau PWC. Volgens PWC moet de overheid de ziekenhuizen een miljard euro voorschieten om bijvoorbeeld de salarissen nog te kunnen uitbetalen. De geldnood heeft twee oorzaken. De ziekenhuizen moeten nog veel terugbetalen aan de zorgverzekeraars. En in januari wordt een nieuw declaratiesysteem ingevoerd, waardoor de ziekenhuizen rekeningen pas later kunnen versturen. De Vereniging van Ziekenhuizen zegt dat is afgesproken dat de zorgverzekeraars voorschotten uitbetalen. Maar de verzekeraars willen het probleem per ziekenhuis regelen. Minister Schippers voelt niets voor een algemeen voorschot. De regeringspartijen VVD en CDA zijn niet erg onder de indruk van de kritiek van het Sociaal en Cultureel Planbureau op het kabinet. Volgens het SCP houdt het kabinet te weinig rekening met de sociale gevolgen van de bezuinigingen. De VVD zegt dat we nu eenmaal midden in de crisis zitten en dat we nu de teugels niet moeten laten vieren. Met de oog op, het lange, op de lange termijn moeten we doorpakken, zegt de VVD. Het CDA noemt het niet sociaal als de rekening van de staatsschuld naar latere generaties wordt doorgeschoven. De linkse oppositie ziet in het rapport van het SCP een nieuw bewijs dat het kabinet op de verkeerde weg is. Er moet een fonds komen voor het onder meer het opwekken van duurzame energie. Een D66-voorstel daarvoor kan rekenen op een kamermeerderheid. Het fonds is bedoeld voor bijvoorbeeld huiseigenaren, scholen, woonwijken en kleine ondernemers. Mensen kunnen er geld uit lenen, zegt D66-kamerlid van Veldhoven. Maar dan wel een lening die je tegen goedkope tarieven kunt krijgen. Um, en een lening die je dus in tien jaar mag afbetalen. Waardoor je het in de terugverdientijd precies afbetaalt. Ja, daarna heb je gratis stroom. Dus mensen krijgen hun stroom dan gratis na die tien jaar. En daar zit natuurlijk ook mooie winst in. Van Veldhoven wil dat in 2020 een miljoen huishoudens en bedrijven zelf duurzame energie opwekken. Volgens haar willen veel mensen dat nu al, maar kunnen ze de investering niet betalen. De adjunct-directeur van een school in Nieuwegein, die een leerling hardhandig heeft beetgepakt, wordt niet vervolgd. Toen hij in Utrecht vindt dat de man onschuldig is en dat hij niet aangehouden had mogen worden. Waarmee we niet zeggen dat er uh, op het moment dat de man is aangehouden. in strijd met de wet is gehandeld. Want er was een verdenking. De politie die ter plaatse gaat constateert letsel. hoort dat er een aangifte is gedaan en hoort, neemt ook een belastende verklaring op. Dus er was wel een verdenking. Alleen wij vinden. Uh, dat ze op dat moment niet hadden moeten kiezen voor een aanhouden van de man, maar dat ze ook een andere uh, beslissing uh, hadden kunnen nemen. De man zette een jongen van 13 na veel waarschuwingen uit de klas. Daarbij liep de jongen een paar blauwe plekken en een schram op. De adjunct directeur werd aangehouden en bracht een middag in de cel door. Het OM heeft met hem en met de moeder van de scholier gepraat. En de korpsleiding van de politie in Utrecht heeft excuses aangeboden aan de school en aan de adjunct directeur. Het weer vanavond en vannacht koelt het snel af en het gaat vannacht een paar graden vriezen. Morgen overdag vanuit het westen bewolking, maar het blijft wel droog en het wordt dan 6 tot 10 graden. De dagen daarna blijft het bewolkt en droog. ANBB Verkeersinformatie. linkerprobleem op de A50-os richting Arnhem. In de Randstad is het nog steeds wel een normale avondspits. Wel wat meer drukte op de A28 en er is net een aanrijding gebeurd op de A20. Ik begin met de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht is maar één reisschok open na een aanrijding. Tussen Rotterdam-Prins-Alexander en Moordrecht staat 8 kilometer. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen de Uithof en Soesterberg 8 kilometer. Tijdlang was daar de rechte reisschok dicht. En een aanrijding op de A50 Os richting Arnhem. Tussen knopend Ewek en Heteren staat 8 kilometer. Tussen knopend Valburg en Heteren zijn drie reisschokken dicht. Er is dus een auto over de kop gegaan.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 Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tessel Blok. Goedemiddag, opnieuw welkom bij Villa VPRO. Wij zijn tot half vijf nog bij u op deze zender. Zometeen hebben wij ons eigen euroforum vanuit Straatsburg. Maar eerst ga ik het hebben met collega cultuurredacteur Anton de Goede over de dramatisch slechte boekverkoop hier in Nederland. Dat is op zich niet zo heel nieuw. Uh, we weten ook niet of die berichten allemaal wel... zo heel erg serieus genomen moeten worden. Er zijn ook andere verhalen. Maar er verscheen bijvoorbeeld dit weekend in het Financieel Dagblad... een artikel onder de titel... Het tijdperk van de boekentempel is voorbij. En dan gaat het dus met name over het verdwijnen van, van de goede boekenwinkel. Ja, de, betere, de, betere, ja, de boekhandel. betere boekhandel. En daar ging het in een bijzonder over de selecties-boekhandels. Uh, die zouden last hebben van een omzetdaling van zo'n 15% in dit lopende jaar. En dat zou natuurlijk desastreus zijn. Als dat waar is, dan moeten die uh, naar andere panden uitzien die goedkoper zijn. Dan moeten de mensen ontslagen worden. Selecties is een keten. Selecties is een keten... Uh, we hebben boekverkopers van die selectieswinkels benaderd. En we kregen te horen, we mogen niks zeggen. Er is een zeer strenge mediastilte afgesproken. Er is aangekondigd dat de raad van commissarissen deze week met stappen naar buiten komt. En ik heb net gehoord dat dat niet voor vrijdag te, te verwachten is. Maar dat geeft je meteen een heel eng gevoel dat er echt iets heel ergs is... Ja. Dus niemand iets mag zeggen. Niemand mag daar iets zeggen. En daar houden ze zich ook handel heel braaf aan. Goed. Ik ging gisteren op zoek naar een andere boekverkoper... om te vragen of hij ook kampt met deze desastreuze omzetdalingen. Straks meer over die selecties. Mm -hmm. Eerst kwam ik bij Ton Schimmelpenning, eigenaar van zo'n boekhandel... Uh, die klein is, die een functie heeft in de buurt. Niet groter dan 50 vierkante meter, maar met een prachtig aanbod. En ik vroeg hem, balanceert zijn winkel nu ook op het randje? Als je dus vraagt, van, gaat het nou de laatste jaren slechter? Nee, wij zijn heel stabiel, zijn we ook al jaren. Het gaat heel relaxed, uh, uh, blijft dat hetzelfde. En dat komt, denk ik, doordat we een buitengewoon trouwe klantenkring hebben. Het is een winkel voor, voor één anderhalve persoon. Die, zou, die kan van leven. Als je bescheiden, hè, uh, ja. uh, niet altijd overdreven, verlang, verlang ons koester. Dit, dit, is een, dit concept wat ik uh, heb, dat is buitengewoon vluchtbaar. Het werkt, je bent er gelukkiger door. En je hebt genoeg centjes om, om, om de dingen te doen die je wil doen. En uh, waar hebben we het dan verder over ja. in het leven? Mooi. Ja. ja, maar dat is dus een onafhankelijke kleine boekhandel. Hè? Ja, en dat is een filosoof. Hè? En dat is een boekverkoper naar mijn hart. Kleine zaak, geen ambitie om schatrijk te worden. Nee, hij leest boeken. Ja. En als je daar naar binnen gaat, dan ben je geïnteresseerd in boeken. En als je naar buiten gaat, ben je nog meer geïnteresseerd in boeken. En dat is dus zoals het hoort. Dat is trouwens ook vroeger bij de selectiesboekhandels... die Broezen en Keming heten, die Gianotte heten, die Scheltema heten in Amsterdam. Dat zijn toch namen? Dekker en Van der Vecht. Dat waren dat soort plekken. Dat waren gigantische winkels en daar werkten dit soort boekverkopers. Mm -hmm. Maar nu maar, zitten ze dus in, dat, in die keten? Ja, want Selecties die heeft... het. Het, het boekhandelschap verandert. Kiest een boekverkoper bijvoorbeeld nog wel zelf wat hij in de verkoop doet? Of wordt dat inmiddels allemaal door centrale inkopers beslist? Ik denk dat laatste. Wat vindt Schimmelpennink van de veranderingen binnen de selectieswinkels? Die centrale inkoop, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar wat nog veel erger is, en dat is ook maar ik denk ook een beetje mee stuk gelopen. Het, het werd geen boekwinkel meer, het werd als links meer een, een, een, een pallet een Pelletwinkel, die, die, die plek is verkocht aan, aan uitgeverij die dan aan bij de entree uh, een sta, uh, een ding mocht, een stapel, boeken mocht neerzetten. En dan denken de mensen die binnenkomen, goh, dat zal wel een belangrijk boek zijn. Weet je zo worden ze zo worden ze genaaid. Dus dat heeft niks meer met boekhandel te maken. Dat is gewoon pure uh, geld verdienen. Maar kijk, vroeger had ik Schelten maar hoog zitten als, als, als concept. Ze hebben alles. Ze hebben echt alles, he, van hamsterboekjes tot managementboeken. Tot, tot architectuurboeken, tot literatuur. Ze hebben alles wat uitkomt. Nou, Dat concept is verlaten in mijn ogen. Ze zijn veel meer bezig gegaan met in die stroom van besselerites, van handigheidjes, trucjes, euh, flauwe kulletjes. Ja, en dan vergrauwt dat langzamerhand tot niks... Ja, hij schildert, hij schildert het heel zwart-wit, maar er zit mm -hmm. een kern van waarheid in. Ja, de in, waarheid he? zit natuurlijk in. Dat weet je ook als je zo'n boekhandel binnenloopt... dat het gaat nog wel om het boek enigszins, maar er is zoveel omheen. Nou ja, dat... ik vertelde vanochtend bijvoorbeeld op de redactie... dat als je een boekentop 10 ziet uitgestald in een selectiesboekwinkel... dat dat vaak dus een top 10 is die gekocht is door uitgevers. Ja. En die niet een aanbeveling is van de boekverkopers zoals dat vroeger was. Er waren collega's die van hun stoel, stoel rolden... Het is net alsof de managers van selecties... en er werken er een heleboel bij selecties... niet begrijpen wat de kern is van de betere boekhandel. We zien de ontwikkelingen van Bolcom, we zien de ontwikkelingen van uh, de digitalisering, enzovoort, enzovoort. Ik denk dat de selectis als ze op zo'n zo schaal willen opereren, en al die dikke leasebakken willen kunnen blijven betalen, moeten ze iets anders gaan bedenken. De, het boekwinkel-idee, nog een relatie hebben met boekhandel, ik denk dat ze, daar, dat ze daar op stuk gelopen zijn, dat ze, daar, dat ze nu iets anders moeten, dat ze, ja, een ander, iets anders, nou, je ja, weet ik veel. Exact. Ze kunnen er ook een bordeel in beginnen. Ik bedoel, de, de, de, maar ze moeten, die boeken, dat is, dat is die, die boekenbusiness, daar, daar moeten ze, daar zijn ze, zijn ze mislukt. Ze hebben het gewoon niet goed gedaan. Ton Schimmel Hoorden wij. Hij is een uh, eigenaar van een kleine, onafhankelijke boekhandel en komt eigenlijk tot de conclusie dat in al die grote panden dat daar nu nog boeken verkocht worden, dat dat eigenlijk een vergissing is. Dat is mislukt. Uh, kies een andere niche, Ja, maar laten we hopen dat Selecties nog bij zinnen komt en de goede weg Vrijdag dus misschien bericht over hen, begrijp ik. Het zou vroegst. In, in elk geval niet voor vrijdag. Nee. Anton de Goede, hartelijk bedankt. En uh, wij spoeden ons naar Straatsburg. De markt heeft de macht vandaag de dag. Maar daartegenover staat de soevereiniteit van de politiek. Dat zijn hele mooie woorden van de Franse eurocommissaris Michel Barnier. En die gaat over de interne Europese markt. Maar als simpele euroburger, en dat ben ik, zou je dat toch echt bijna vergeten. Kredietbeoordelaars, banken, obligatiemarkten... en in haast benoemde regeringsleiders lijken de dienst uit te maken. En daar in Straatsburg zit het door ons wel democratisch gekozen Europese parlement... Oogenschijnlijk machteloos toe te kijken. Oogenschijnlijk. In ons euroforum in Straatsburg zit een Thijs Berman. Hij is lid van het Europees Parlement voor de Partij van de Arbeid. Sophie in het veld is dat ook, maar dan voor D66. En daar zit ook VPRO's, Eurowatcher watcher Fred Strohbans. Fred, is... Goedemiddag. Dag, is het, is dat Europarlement, is het een tandenloze tijger? Wie bestuurt nu eigenlijk die 27-euro-landen en, en de eurozone? Ja, het Europese parlement bestuurt niet, hè, maar controleert de Europese Commissie. Zo uh, zijn de democratische spelregels. Maar als we het nu over die eurocrisis uh, hebben, daar ging vanochtend ook weer het debat over. Nou ja, dan moet er toch wel een oplossing komen: A om die markten gerust te stellen, en er moet een vaarplan zijn voor uh, de toekomst. Um, en vanochtend werd daarover weer gedebatteerd tussen het Europees parlement en um, de heer Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie. Dus eigenlijk de Europese regering. En de heer Van Rompuy, die de Europese president is. Zeg maar, de voorzitter van de club van staats- en regeringsleiders in uh, Europa. Mm -hmm. En um, we hadden bijvoorbeeld ook maandag. Um, hadden we mevrouw Merkel, die is dus boendeskanslerin van Duitsland. En er was in Duitsland een congres van het CDU. En daar uh, ging Merkel echt kijken naar de toekomst... en ze deed daar het merkwaardige voorstel dat in de toekomst bijvoorbeeld... de uh, voorzitter van de Europese Commissie, dus nu de heer Barroso... dat die rechtstreeks verkozen moet worden door het Europese volk. Dat er ook initiatiefrecht moet komen voor het Europese parlement. Dat ze dus zelf wetten kunnen maken. Een nou, tweekamerstelsel voor het Europese parlement. Maar dat zijn allemaal, dingen bijvoorbeeld, die het... ja. allemaal zaken die het in elk geval een stuk Britstaten democratischer zouden maken. Ja, ja, ja. Uh, maar weet je wat het is? In de praktijk... Uh, ziet de realiteit er natuurlijk helemaal anders uit. Neem nou, ik ga één voorbeeldje nemen, hè, wie op dit moment uh, bestrijdt de eurocrisis. Nou, dan hebben we meneer Reen, dat is de Europees Commissaris uh, voor uh, Monetaire Zaken. Dan hebben we de ECOFIN, dat zijn de ministers van Financiën van de 27 lidstaten. Dan hebben we de Eurogroep, dat zijn ook ministers van Financiën, maar tien minder. Dat zijn de 17 ministers van Financiën van de eurozone, onder leiding van de Luxemburgse premier Jean-Claude nee. Dan heb je de Europese Raad, dat zijn de staats- en regeringsleiders. En die hebben dan de heer Van Rompuy nog eens aangeduid als crisismanager van de eurozone. Fred, stop. En dan om de twee Fred, weken, stop. om de twee weken nog één dingetje. Om de twee weken komen dan Sarkozy en Merkel in Berlijn samen om ook hun licht te laten schijnen op de eurozone. We kunnen ons meer en meer voorstellen dat Obama een soort van hopen heeft geroepen: Europa, doe eens iets aan die bestuursstructuren. Thijs Berman, lid van het Europese parlement. Uh, Obama mag dat wel roepen, maar het is natuurlijk aan jullie... onze volksvertegenwoordigers in Europa... om er ook voor te zorgen dat er eens echt wat gaat gebeuren. Ik kan me voorstellen dat je popelt. Nou ja, en Obama heeft zijn probleem in het congres, geloof ik. Hij kan ook, ook niet ja. alles doen wat hij wil. Dus ach, de, de potverwijte ketel. Dus staan wij te popelen. Ja, wij staan te popelen in het Europese parlement. Want velen van ons, en niet alleen de sociaaldemocraten, denken dat de leiders van nu er een potje van maken. Mm -hmm. Omdat ze in de methode verkeerd zitten en in de aanpak. In de methode, omdat ze alleen tussen de hoofdsteden zitten te telefoneren... terwijl je een gezamenlijke aanpak moet nemen. En in de aanpak, omdat er eigenlijk het enige antwoord bezuinigen is. En Griekenland komt nooit uit deze crisis als er alleen maar bezuinigd wordt. Je moet de mensen die daar wonen, maar ook de mensen die in Nederland wonen... moet je hoop geven op een toekomst in onze economie. Nou, dat kan alleen met investeren. Mm -hmm. Sofie in het veld? Dus... Pardon. Sorry, Sofie in het veld, ook even, even, even horen popelen... Ja, zeker. Maar goed, D66 streeft natuurlijk en houdt al heel lang een pleidooi voor een sterk democratisch Europa. En ik denk dat de crisis van vandaag ook wel duidelijk maakt waarom. Europa heeft een enorm potentieel. We hebben 500 miljoen goed opgeleide burgers. We hebben uh, nog steeds een zekere mate van politieke stabiliteit, goede infrastructuur. Maar je ziet tegelijkertijd ook dat Europa maar he, stagneert. Europa verlamd is, maar niet uh, tot besluiten komt uh, en ook niet democratisch is. Dus het is nu echt heel dringend tijd dat we die sprong vooruit gaan maken uh, en ervoor kiezen om Europa sterk te maken, Europa democratisch te maken. En niet alleen maar voor onszelf. Maar de wereld is ingrijpend aan het veranderen. Hè. De geopolitieke verhoudingen zijn, uh, zijn radicaal aan het veranderen. Als Europa daarin mee wil, hè, en Europa is een slinkend deel van de wereldbevolking en een vergrijzend deel, als wij mee willen, dan zullen we nu toch echt uh, onszelf. ...zelf aan de kraag omhoog moeten trekken en die sprong vooruit maken. Maar nou is uh, en het daar het... hebben we lef voor nodig, maar dat, dat zit maar dit hier zijn, aan tafel in ieder geval ja. genoeg. Nou, dat is prachtig. Dan hebben we twee <laughs> Europarlementariërs die in elk ja. geval het lef hebben. Maar het probleem natuurlijk, uh, uh, Fred, is altijd dat uh, uh, Thijs Berman zegt dit, Sofie veld zegt dit ook. Er moet nu echt wat gebeuren en het moet ook allemaal democratisch. Maar daar zitten we nou vaak net de kneep. Hoe regel je het zo dat het allemaal inzichtelijk is, dat de controle goed is... dat het democratisch is, dat wil zeggen dat men mee moet kunnen praten over... en dat er toch ook kordate besluitvaardigheid is. Nou, in principe, kijk, als die Europese Commissie die er nu zit... met een Europees Commissaris voor Monetaire Zaken, dus de heer Rehn... nou, als, als die Europese Commissie het heft in handen zou nemen... en optreedt als een echte Europese regering... dan is er eigenlijk weinig aan de hand... want uh, die Europese Commissie wordt door dit Europees Parlement gecontroleerd. Het probleem wat ik daar net heb uitgelegd... is dat je allerlei parallelcircuits nu hebt die dus delen in de macht... en die staats- en regeringsleiders kunnen helemaal niet... door het Europees Parlement gecontroleerd worden. Dat zijn die nationale ja. Maar die weten eigenlijk ook niet precies wat zij achter gesloten deuren beslissen. Dus je hebt hier echt wel te maken met een democratisch gat. Oké. Okay. Thijs Berman, hoe, wordt dat, hoe zou je dat gat... Want dat, dat we het allemaal willen is duidelijk. Maar nou eens concreet, hoe vul je dat op? Die lacune. Ik denk... Kijk, het is waar. Die achterkamertjes van de regeringsleiders of van ministers... dat is mistig, dat is moeilijk controleerbaar. Heeft wel het... Het kleine voordeel, maar het is een heel klein voordeel... dat nationale parlementen er ja of nee tegen kunnen zeggen... dat geeft dan wel een soort van democratische legitimiteit. Alleen het is enorm traag, het is niet efficiënt, het werkt niet goed. Het beter zou zijn, naar mijn smaak... om de verantwoordelijkheden die genomen moeten worden... om die in de handen te leggen van de Europese Commissie. Want inderdaad, het Europees Parlement kan dat naar huis sturen. Mm -hmm. Alleen heeft dit Europees Parlement... Het enorme, de enorme handicap dat wij te weinig geloofwaardig zijn in de ogen van veel kiezers. En daar moeten wij wat aan doen. Dat ligt aan nationale politici die maar voortdurend net doen alsof alles wat uit Brussel komt slecht is. En alles wat slaagt dat dat uit Den Haag komt of uit Parijs of wat dan ook. Uh, maar dat ligt ook wel een beetje aan, parlement zelf. aan het Europarlement zelf. Wij zijn, denk ik, niet sterk genoeg in het kritisch volgen van het beleid. Wij zouden eens wat vaker een eurocommissaris naar huis moeten sturen. We zouden eens wat vaker een parlementaire enquête in moeten stellen. Dan zouden we laten zien dat we er werkelijk stonden voor onze eigen kiezers. Dat doen we te weinig. Hoe komt dat, ja, uh, Sofie dat... in het veld? Ga je gang dat dat gebeurt? Ja, te nou, weinig? kijk, allereerst wil ik toch even iets rechtzetten. Wij zouden dolgraag uh, een individuele eurocommissaris af en toe naar huis willen sturen. Maar die, die bevoegdheid hebben we simpelweg niet. Ja, hebben we wel binnen. Ik denk ik, denk, ik wil hè, even een, een stapje terug naar wat, uh, wat Fred Zobans net zei. 50 jaar lang ongeveer hebben we Europa geregeld... als samenwerkingsproject tussen regeringen. Dat werkte heel goed voor de toch eenvoudiger uitdagingen... die we in het verleden hadden. Nu bevindt Europa zich in een hele nieuwe werkelijkheid... waar we echt dringend een politieke unie nodig hebben. Noem het een federaal Europa. En Fred vraagt net van hoe bereik je nou die democratie. In het huidige systeem hebben we een soort getrapte democratie... waarbij de burgers in Nederland bijvoorbeeld hun stem geven aan de Tweede Kamer... En volgens niet meer weten wat er dan in Europa mee gebeurt. Die laag moet er tussenuit als je Euro Europese macht hebt... dan moet er ook op Europees niveau controle op de macht zijn... door het Europees parlement. En ik zou, ik zou hier eigenlijk mijn collega Thijs Berman... Uh, eens een, een voorstel willen doen. Ga je gaan. Um, <laughs> ik denk op dit moment he, in Europa... we draaien een beetje uh, rondjes om onszelf heen. We jagen onze eigen staart achterna. En je ziet dat, er, uh, dat de, de, de partijen onderling aan het bakkeleien zijn over details, terwijl Europa op dit moment echt... Dringend die sprong voorwaarts moet maken. Ik zou willen voorstellen dat wij een, een alliantie, een bondgenootschap sluiten. Van alle politici en niet-politici die streven naar dat sterke, democratische, politieke Europa. Uh, dat we de partijpolitieke uh, belangen daarvoor even overbruggen. En samenwerken, ons uh, expliciet uitspreken voor dat sterke Europa. Want ik denk dat okay. er in D66, in de P van de AMER, ook in de VVD, in het CDA en al hun Europese zusterpartijen, mensen te vinden zijn die dit dragen. En ik denk dat dat belangrijker is dan kleinigheden... Uh, waar we op dit moment over steggelen. Maar dan zeg je dus eigenlijk, Sofie in het veld... Ik, ik vind dat wij als politieke partijen in het Europarlement moeten doen... wat wij eigenlijk vinden dat de landen ook moeten doen. Stap over je grenzen heen, in dit geval over je partijgrenzen... en zeg gewoon, wij als europarlementariërs, wij als europolitici vinden dit. Nou ja. Zonder nou, steeds je ja, partijtje daarbij te noemen of daar iets van ja, te vinden. Na, na, nationaal, ja, heel kort, Thijs. Uh, uh, nationaal en Europees. En niet alleen maar politici, maar ook uh, uh, mensen daarbuiten. En ik denk, natuurlijk hebben we partijpolitieke verschillen. Dat is ook goed en gezond in een democratie. Er moet wel te kiezen vallen. Maar we moeten dit ene doel van dat sterke Europa... dat moeten we op dit moment uh, gezamenlijk gaan najagen. Thuis, ja, als, er één is, als er één partij is die op dit moment over zijn eigen grenzen heen stapt... om de euro te om te zorgen voor onze werkgelegenheid. Want die hangt van die euro af. Als er één partij is die dat doet, is het de PvdA. Want die houdt de meest kille regering sinds de Tweede Wereldoorlog in stand... als het gaat over de euro. Als het gaat over Europese besluiten en gezamenlijk uit deze gezamenlijkheid... Je duidt komt. nu op de steun dus, van, de, maar, van, de, dus, van de Partij dus, ik, van de Arbeid in de Tweede Kamer. Hè? Aan het, uh, ja, ja, ja, ja, en ik steun, natuurlijk steun ik, Sofie, in het veld. Als, ze zegt, als je zegt, Sofie, dat... dat wij politici die denken dat het inderdaad die kant op moet gaan. Europese oplossingen voor Europese problemen. Dat die de handen ineen moeten slaan. Over partijpolitieke belangen heen moeten stappen. Dat, natuurlijk steun ik dat. Maar we moeten wel dat probleem van die geloofwaardigheid van de Europese ja. Unie aanpakken. En daar heb ik ja. dan een tegenvoorstel. Ja. Dat is, als we dat doen dan zullen de liberalen en de conservatieven die daarachter staan... ook over hun eigen grens heen moeten stappen en een sociaal Europa moeten bouwen. Want het grote probleem van Europa is dat veel werknemers... en vooral de mensen met de laagste lonen, niet geloven in het Europa van nu... omdat ze denken, het is er niet voor mij. Het is er alleen voor het grote geld. Het is er alleen voor de grootste ondernemingen. Maar ik loop de risico's. Dat denkt de werknemer in Nederland. Nou Thijs, kijk, echte liberalen zijn voor een sociaal Europa... Um, daar zou ik me verder niet expliciet over uitspreken. Echt maar ik denk, we hebben verschillende opvattingen over allerlei zaken. Over de economie, over sociale zaken, over ethische vraagstukken, noem het maar op. Maar op dit moment is het, is het van belang dat we Europa sterk en democratisch maken. Dat we Europa die legitimiteit geven, zeg jij zeer terecht. En dat we Europa in staat stellen om mee te draaien in de wereld van de 21e eeuw. En dat ja, ja. is echt dringend, want het loopt vast. En ik denk dat we daarom... He, of je nou liberaal bent, of je conservatief bent... of socialist, of groen, of wat dan ook. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar een, een expliciet uh, een doelstelling van maken... en dat we daar echt de handen ineens slaan in een, in, zeg maar een alliantie voor Europa. Het zij gezegd, Fred, ik wilde uh, eventjes de crisis en het hele, uh, de, uh, de grote lijnen loslaten. En toch nog even naar één uh, wat meer detail gaan. Geen onbelangrijk detail, als we het hebben over het Verenigd Europa. Is er één dossier waarin Nederland ineens geheel alleen lijkt te staan. Was er nog enige steun vanuit Finland? Ineens staat Nederland alleen. Waar gaat dit over en hoe moet dit nu verder? Ja, het gaat over de uitbreiding van de Schengenzone. Je weet de dat Schengenzone een zone met volledig vrij verkeer van personen... Hè, dat je dus zonder paspoorten kunt reizen. Er zitten overigens ook een aantal uh, niet-EU-leden uh, bij, hè, zoals Zwitserland bijvoorbeeld. Ja. Nou, die Eurozone, of <laughs> beter die Schengenzone... die moet niet worden uitgebreid met Bulgarije en Roemenië. Die landen hebben te kampen met uh, corruptie. En uh, met name bijvoorbeeld Finland en Nederland, die vinden dat een risico. Hè, want kijk... Uh, Douaniers zouden bijvoorbeeld uh, omgekocht kunnen worden. Nou, er worden in Nederland uh, en in Finland... ...werden er problemen over gemaakt. Uh, maar goed, het Europese parlement uh, vond toch... ...dat beide landen rijp waren om toe te treden. En eigenlijk uh, waren de lidstaten ook bereid om ze toe te laten. Behalve dus dat Finland en Nederland beide landen blokkeerden. Maar nu, uh, vorige week, heeft Finland uh, die blokkage opgegeven. En eigenlijk wat je al had kunnen verwachten van tevoren... is dat Nederland op een bepaald moment op een punt uit zou komen... dat Nederland helemaal geïsoleerd alleen staat. En dat is nu gebeurd. Thijs Berman? Thijs? Ja. Thijs Berman? Ja. ja. Ik, ik zou hey, graag... Wat, wat, ja? Hoe, hoe de pijnlijk is dit? Van, uh, van minister Leers over de betrouwbaarheid van de... Controle door een land als Bulgarije op de buitengrenzen van Europa. Die twijfels die kan ik wel begrijpen, want er waren erg veel verhalen over corruptie aan de grens. Zeker. En kijk, die buitengrenzen zijn er niet voor niks. Je wilt tegen op kunnen treden tegen internationale criminaliteit, vrouwenhandel, ga zo maar door. En dan moet je dus wel betrouwbare douaniers hebben. Precies wat Fred Stroop had gezegd. Ik denk dat als Bulgarije in staat is om die twijfels geloofwaardig weg te nemen, dat Nederland vooral er heel erg goed aan zou doen om ze knopen te tellen en niet een geïsoleerde positie in te nemen om de PVV te plezieren. Maar zich moet realiseren dat wij er alle belang bij hebben om goed samen te werken binnen Europa. Soms moet je daarvoor iets inleveren. En ik denk dat als, ze de garanties, als wij de garanties krijgen van Bulgarije en Roemenië, dat ze werken aan de zaken die misschien nog niet helemaal oké okay zijn, dat we er gewoon mee in moeten stemmen. Sophie in het Veld, deze Ik vind het. Kijk, het punt is dat uh, Bulgarije en Roemenië uh, hebben jaren eraan gewerkt om aan de eisen te voldoen. Uh, de andere lidstaten hebben een proces waarbij he, mensen uit andere lidstaten komen controleren of ze dat goed gedaan hebben. Uh, de rapporten daarvan die zeggen ja, ze voldoen daaraan. Op sommige punten is het een zesje en op andere punten een acht. Uh, 26 van de 27 lidstaten zeggen nu van... laten we het in ieder geval bij de, uh, op de luchthavens, hè, laten we daar gaan starten. Nog niet de landgrenzen, maar de luchtgrenzen. Het Europees Parlement heeft dat gezegd, de Europese Commissie zegt het. Hij uh, uh, ne hey, zegt Nederland, ik zou willen zeggen het Nederlandse kabinet... want bijvoorbeeld ook het Nederlandse bedrijfsleven vindt uh, dat het moet gebeuren. Uh, en de weigering van het Nederlandse kabinet... heeft toch echt meer te maken met de Nederlandse politieke situatie... Heeft dat inderdaad dan te, te maken de met wat Thijs in inderdaad en met wat Thijs Berman zegt, dat het een is om, het, om de PVV te behagen. Alleen maar. In elk geval ook de PVV. Daar heeft het meer mee te maken. Wat hebben Bulgarije en Roemenië te maken met corruptie? Ja. En met misdaad? Ja. Maar daar wordt ook aan gewerkt. En dat is een hele andere kwestie uh, dan wat hier gebeurt. En ik vind het... Kijk, Nederland is... Als je, als je even kijkt naar de, de, bijvoorbeeld de handelsbelangen die Nederland daar heeft. Wij zijn de grootste buitenlands investeerder in Roemenië... en de tweede in Bulgarije. Mm -hmm. uh, dus het, het, het, de Nederlandse bedrijven, het Nederlandse MKB... wat daar ook zit, die krijgen nu te maken met uh, een Bulgarije... In Roemenië die, uh, die niet blij zijn. Bovendien, we krijgen dit ook nog eens een keer in ons gezicht terug. Hè? Want Bulgarije en Roemenië worden nu gegijzeld... Uh, vanwege de gedoogconstructie met de PVV. Maar als wij in de toekomst als Nederland in Europa eens een keer iets willen... en wij hebben de steun nodig van andere landen... dan denk ik niet dat Bulgarije en Roemenië voorop lopen. Het is geen prettige positie om zo geïsoleerd te staan ja, in dit geval physical. voor jullie. Ja. Goed. Thijs Berman van de Partij van de Arbeid, lid voor het Europese parlement... en Sofie Enveld voor D66 van datzelfde parlement... En Fred Stroobans, VPRO's, Europa-watcher. Vanuit Straatsburg, hartelijk bedankt. En zet hem op daar, Europees parlement. Dit was Villa VPRO voor vandaag. Wij zijn er morgen weer vanaf half vier op deze zender Radio 1. Straks krijgen wij het nieuws en daarna het Radio 1-journaal. Tim Overdiek zit hier naast bij Tim. We schijnen somber te zijn, de Nederlanders. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau, althans. N nou, wij hebben ons niet uit het veld laten staan met de redactie. We hebben niets te klagen over ons draaiboek. Vooral ook omdat we uitgebreid ingaan op dat rapport van het SCP, de Sociale Staat van Nederland. Dat doen we met minister de Jager van Financiën, met een aantal Kamerleden. En we zijn bij een gezin vanmiddag. 50-plussers, waar nu al die donkere wolken van 2012 voelbaar zijn. Dit allemaal naar de hoofdpunten van het nieuws met Renate Evers. Radio 1. NOS -journaal. Adviesbureau PwC zegt dat veel ziekenhuizen volgend jaar in acute geldnood komen. Er zou een miljard euro nodig zijn om bijvoorbeeld de salarissen nog uit te kunnen betalen. Ziekenhuizen moeten namelijk nog veel terugbetalen aan zorgverzekeraars. En er wordt een nieuw declaratiesysteem ingevoerd waardoor rekeningen pas later kunnen worden verstuurd. De adjunct-directeur van een school in Nieuwegein wordt niet vervolgd voor het hardhandig beetpakken van een leerling. Volgens het OM had de man niet mogen worden aangehouden. De adjunct zette een jongen van 13 uit de klas en de jongen liep daarbij een paar, paar blauwe plekken op. Zakenman Hans Melgers wordt mogelijk de eigenaar van de Scheringa-collectie. Hij wil de kunstwerken in musea tentoonstellen. De curator van de kunstcollectie en pandhouder Deutsche Bank proberen de kunstwerken in Nederlandse handen te houden. En de jongen van 15 die maandag werd aangehouden in verband met een brand in Laren is vrijgelaten. Onderzoek heeft uitgewezen dat de jongen een alibi heeft. In de nacht van zondag op maandag brandde een houthandel en de bibliotheek van Laren uit. En de politie gaat uit van brandstichting. En tot zover het nieuws van dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Verkeer van Rotterdam naar Utrecht moet veel geduld hebben. Er is namelijk een aanrijding geweest op de A20... Voor de rest is het in de Randstad een vrij normale avondspits. Wat opvalt is de langere file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade 8 kilometer. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda is bij Nieuwekerk aan de IJssel maar één rijstrook open aan een aanrijding. Vanaf Knoop en Ter tot aan Nieuwekerk staat 7 kilometer. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort bij de Alvetmaar 6 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht, daar staat een vrachtwagen stil.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 En Lucella Carrasso. Goedemiddag. De Italianen hebben een nieuwe regering. Mario Monti en zijn team van hoogleraren en ambtenaren worden om een uur of vijf beëdigd. Dat is het idee. Monti neemt als premier zelf een belangrijk deel van de taken op zich. Voor ziekenhuizen dreigt acute geldnood begin volgend jaar. Dat komt door nieuwe regels en nieuwe systemen. Daarvoor waarschuwt een groot accountantsbureau. We zullen ze vragen wat dat voor de patiëntenzorg gaat betekenen. Misschien heeft u er ook wel last van gehad. Er was wederom een pinstoring vanmiddag. De zoveelste. Detailhandel Nederland is boos daarover... en zegt een oplossing gevonden te hebben. De politiek reageert op het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De coalitiepartijen verdedigen hun bezuinigingen. En ondertussen maakt het kabinet de geesten rijp... voor nog meer ingrepen. Dat hoort, hoort, hoort, dat hoort u allemaal in het NWS Radio 1 -journaal. Tot half zeven vanavond. De nieuwe Italiaanse premier Monti heeft zijn ministersploeg rond. Met niet één politicus daarin. Het team van professoren en andere deskundigen... moet harde maatregelen nemen... om de financiële problemen van Italië aan te pakken. Correspondent Bas Mesters in Rome. Bas, dat kabinet, hoe zou je dat omschrijven... als je kijkt wie er allemaal in zit? Nou ja, het eerste woord wat in me opkomt is een professorenkabinet. Daar zitten heel veel hoogleraren in uit Milaan, uit Turijn en uit Rome. Allemaal mensen die uh, hele hoge functies hebben uitgeoefend in de publieke sector. Uh, hoge ambtenaren en uh, ambassadeurs. Het is echt een, uh, een kabinet van specialisten, een, een zakenkabinet. En er werd dagen over gesproken wel of geen politici erin. Uiteindelijk is dat dus niet... Gelukt of heeft Monty er niet voor gekozen? Heb je daar al een beetje een beeld van hoe dat nou zo is gekomen? Nou, hij heeft het wel gewild. Hij heeft tot laat in de nacht afgelopen nacht nog onderhandeld daarover. Maar het is hem gewoon niet gelukt. En hij zei, nu een beetje relativerend... Ach, misschien is het ook wel een, een kracht van dit kabinet. Dan kunnen we extra onafhankelijk opereren. En eh, het parlement dat, eh, zal ons toch wel steunen. Die indruk heeft hij in ieder geval gekregen dat er een brede steun is. En wat is de rol die Monty zelf gaat innemen? Ja, dat is een opvallende. Monti is dus, wordt premier, maar hij gaat ook het hele belangrijke ministerie van Economische Zaken en Financiën op zich nemen. Hij is een zeer groot expert op dat gebied en hij wil daar gewoon helemaal de vingers aan de pols houden. En daarnaast zal zijn rol zijn uh, iedereen bij elkaar houden, iedereen te vriend houden. Hij had zelfs goede woorden over voor premier Silvio Berlusconi. Desidero rivolgere un cordiale... Saluto al presidente del consiglio uscente, onorevole dottor Silvio Berlusconi, con rispetto e attenzione per l'opera da lui compiuta. Berlusconi en respect, dat vingen we op. Zijn er al reacties op dit kabinet? Ja, er zijn uh, al veel reacties. Uh, Monti zelf werd, uh, kreeg applaus toen hij naar buiten kwam lopen door wat mensen. Daarover zei hij zelf: oh, dat ben ik helemaal niet gewend. Dit soort. Uh steun. Daarnaast is er veel steun van politici, politieke leiders die zeggen dit is een kabinet met veel kwaliteit. Er is ook kritiek van de Lega Nord die van tevoren al had gezegd dat ze in de oppositie zou gaan en die zei als dit het hervormingskabinet is wat we allemaal verwachten dan zijn we het er helemaal niet mee eens want de Lega Nord die wil nu juist de enige hervorming die de Lega Nord wil is dat Italië in Noord-Italië de belastingen uit Noord-Italië houdt... en in het zuiden dat beetje wat ze daar ophalen. Uh, en dit kabinet heeft dat helemaal van de agenda geschrapt. Dus daar is de Lega Nord niet blij mee. Nee, want de Lega Nord was natuurlijk uh, betrokken bij die onderhandelingen... voor dat pakket wat Europa weer nodig vond van hervormingen. Begint Monti helemaal opnieuw? Gaat hij verder dan uh, die onderhandelingen uh, hadden opgeleverd? Nou, hij heeft met Berlusconi afgesproken dat hij in ieder geval de, de lijst... Van Europa, de brief die Berlusconi ongeveer tien dagen geleden aan Europa stuurde. met alles wat hij gaat doen. dat hij dat gaat uitvoeren. Maar daarnaast zal er meer komen. want Europa heeft alweer 20 tot 25 miljard euro extra bezuinigingen aan Italië gevraagd. Dat heeft te maken met een beperktere groei dan verwacht. En daarnaast ook met het feit dat die rente hoog is geweest... Eh, waardoor ze hebben, duur hebben moeten lenen, waardoor er extra schulden zijn gemaakt. Dat soort zaken maken dat er nog een bezuiniging moet komen. En daarnaast komen er nog hardere ingrepen in de arbeidsmarkt... Uh, ontslagrecht wordt uh, versoepeld, dat heeft Berlusconi er niet in willen doen in, die, in zijn maatregelen. En ook de belasting op de rijke mensen, vermogensbelasting, die zou worden verhoogd, dat wilde Berlusconi ook niet invoeren. En juist over dat soort punten zal het Bond hier dus het hardst moeten strijden in het parlement om daar een meerderheid over te krijgen. En als we het nog heel even over Berlusconi hebben, uh, geen premier meer, heeft dat nog enige gevolg voor de rechtszaken die tegen hem lopen? Um, nou hij had geen immuniteit meer, um, we, dat heeft hij gehad en daarna had het constitutionele hof, uh, die zei dat is niet rechtmatig en toen voerde hij een nieuwe wet in die hem dat gaf en dat werd weer geschrapt door het constitutionele hof. Het enige wat hij nu nog heeft, uh, um, dat is dat hij um, een soort van, als hij te druk was als premier, kon hij wegblijven bij een rechtszaak. Hij is geen premier meer, dus hij kan niet meer op die manier wegblijven. Hij zegt dat hij ook een voordeel zal hebben bij zijn vertrek. Hij hoopt dat de media minder aandacht zullen hebben voor zijn rechtszaken. Waardoor hij in stilte dat allemaal kan doorlopen. Waarbij zijn eerste uitspraak, zijn eerste vonnis... al mogelijk eind van dit jaar of begin volgend jaar te verwachten is... Uh, hij wordt mogelijk dan al veroordeeld voor het omkopen van iemand die uh, hem tegen hem getuigde, maar uiteindelijk voor hem is gaan getuigen in een rechtszaak. Maar als hij veroordeeld wordt, zal hij niet in de gevangenis eindigen, want dan mag hij nog twee keer in hoger beroep en dan is de zaak verjaard. Dus voorlopig is hij nog veilig. Ja, en dat zou wel nieuws zijn als niemand daarover zou berichten over die zaken. Basmesters vanuit Rome, dankjewel. En zover als in Rome zijn ze in Athene nog niet. Het Griekse parlement debatteert voor de derde dag over de nieuwe coalitieregering. Na het aftreden van premier Papandreou moet de nieuwe ploeg van Papadimos het overnemen. Konieke in Athene. Is er al groen licht van het parlement? Nee, er is uh, nog niet uh, gestemd. Want uh, debatten, de debatten zijn nog steeds gaande. Er zijn heel veel parlementsleden die het woord uh, willen nemen en hebben gevraagd. Dus ja, dat betekent dat het allemaal uitloopt. Waarom duurt het zo lang? Ja, dat is de procedure hier. Er wordt over zo'n vertrouwenskwestie altijd uh, drie dagen gedebatteerd. En ja, als er veel parlementsleden zijn die uh, in het parlement willen spreken, dan, uh, dan duurt het heel lang hier. En kan er dan nog iets of iemand uh, een spraak in de wielen gooien? Nee, nee, nee. De regering Papadimos krijgt de brede steun van, uh, van het Griekse parlement. De verwachting is dat bijna alle leden van de drie partijen die vertegenwoordigd zijn in de coalitie uh, voor zullen stemmen. En overigens ook een aantal onafhankelijke parlementsleden die uh, de afgelopen tijd uit die twee grote politieke partijen zijn gestapt of, uh, of zijn verwijderd. Het is wel zo dat er in ieder geval twee leden zullen tegenstemmen. Dus één lid van de conservatieve fractie. Uh, die is tegen de coalitieregering en die heeft net uh, de nieuwe premier Papadimos uh, beschreven als een marionet van de trojka. Uh, het IMF, het EU en het ECB. En ook een lid van de socialistische fractie gaat tegenstemmen. Maar dat doet hij om te protesteren tegen de deelname van de rechtse ultranationalistische partij Laos. Die ook uh, in de regering zit. En dat is Tjetin Mandaci en dat is een moslim uit Noord-Griekenland. Uh, die ja, het niet met zijn geweten kan... Uh, uh, verenigen dat uh, de socialisten met zo'n partij in zee gaan. Koningin Keizer vanuit Athene. Nou, Rome is binnen. Als er nieuws komt vanuit Athene... dan hoor je wellicht nog deze uitzending. Dankjewel. Dan de Nederlandse politiek. Kritiek van het Sociaal en Cultureel Planbureau op het kabinet. Er wordt te weinig rekening gehouden met de sociale gevolgen... van de bezuinigingen op langere termijn. Tot nu toe staan we er uh, gemiddeld gezien nog goed voor, maar 2012 zal een keerpunt zijn. Dat staat in dat rapport van het SCP. Er hangen donkere wolken boven Nederland, zo zeggen ze. U hoort Rob Bijl van het SCP. Nou, de, we gaan nu in 2012 zeg maar, de, echt als burger de, de gevolgen ondervinden aan de lijve in de portemonnee van de bezuinigingen van de, die het kabinet uh, in 2012 heeft aangekondigd. Het tekort moet nu bij, door de burgers opgedragen worden, dus dat gaan we nu echt voelen. Het kabinet zegt, ja, wij moeten die kosten gewoon in de hand houden. En er zijn mensen die moeten dingen maar gewoon zelf gaan betalen. Want anders loopt het gierend uit de hand. Is dat een verkeerde opstelling? Nou, ik bedoel, niet, niet dat mensen eigen verantwoordelijkheid krijgen of mensen eigen bijdrage moeten, uh, moeten betalen. Dat is niet, misschien niet, niet ja, in principe helemaal verkeerd. Maar je kan het wel zeggen van nou, zijn deze veel van die maatregelen, is het, is het er een samenhang in? Is het, is, het, is het alleen maar gewoon korte termijn oplossingen? Om, om wat ik zeg, uh, zou willen zeggen, snel. Uh, uh, geld binnen te halen? Of zit er echt een, een visie achter? En, en wat betekent het voor de samenleving? Want... Ik hoor u die vraag stellen, maar volgens mij weet ik ook al wat uw antwoord is. <laughs> ja, nou ja, ik, ik heb daar twijfels over natuurlijk. Dat je toch denkt, van, het is toch te veel, ja, veel, veel losse maatregelen... En, en een soort visie over hoe de Nederlandse samenleving eruit zou moeten zien. Dat, dat, dat, ja, daar hoor ik nog te weinig van. Ja, te weinig visie. Uh, Marcel Bril, jij sprak met Rob Bijl... Um... De maatregelen, waar hij het over heeft. Waar, waar doelt het Centraal en Cultureel Planbureau zich op? Zijn er zijn een heleboel, op. maar laat ik er twee noemen. Bijvoorbeeld de eigen bijdrage die mensen in de geestelijke gezondheidszorg moeten gaan betalen. Daarvan uh, zeggen ze dat zal het gevolg hebben dat er meer mensen met problemen op straat terechtkomen. Dat veroorzaakt overlast. En dat kost weer allemaal geld. Dat is dus allemaal niet goed doordacht, vindt het SCP. En dan een ander voorbeeld, de kinderopvang. Die wordt duurder voor ouders, met het gevolg, zeggen de onderzoekers. Dat vooral vrouwen gaan stoppen met werken. En ook dat is nou juist weer niet de bedoeling. Dat soort maatregelen doelt het SCP op. Ja, en die argumenten daarbij, hè, die, die voorspelling wat dat voor gevolgen gaat hebben... dat hebben we natuurlijk ook gehoord rond, rond Perintjesdag... toen de plannen bekend werden gemaakt. Wordt het kabinet hier uh, of koud van, van deze kritiek? Nou, zo komen ze in ieder geval niet over dat ze er echt mee in hun maag zitten, hoor. Er wordt behoorlijk laconiek op gereageerd. Het kabinet geeft gewoon toe, dat deden ze ook al op Prinsjesdag, dat er donkere wolken boven Nederland hangen dus. Wat dat betreft nemen ze de woorden over van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En die wolken lijken alleen nog maar donkerder te worden, want er hoeft bewijzen van spreken nog maar één flinke tegenvaller te komen. En dan moet er in het voorjaar extra bezuinigd gaan worden. En wat je proeft als je de uh, verantwoordelijke, uh, ook achter de Spreekt, is dat ze dan ja, toch echt door moeten gaan met bezuinigen... en dat er dus nog meer bezuinigingen moeten gaan komen. Een rapport of niet, dat heeft het kabinet nou eh, met zichzelf eenmaal afgesproken. Maar goed, vanzelfsprekend zeggen ze, de leden van het kabinet ook... dat ze de kritiek van het SCP serieus nemen. Zoals minister De Jager van Financiën. Ja, ik neem het hele rapport serieus. Er staat inderdaad ook kritiek uh, in. Daar moet je goed naar kijken wat je daar kan doen. Maar er staan ook opvallend dus genoeg heel veel positieve dingen in over heel Nederland. Dat Nederland het eigenlijk relatief ten opzichte van andere landen in Europa heel erg goed doet. U zit het erin dat het kabinet moet bezuinigen wederom in het voorjaar, toch? Nou, dat is nog te vroeg om te zeggen, maar de kans is natuurlijk aanwezig. Maar dat is nu nog echt uh, te vroeg om daar conclusies uit te trekken. Dat hangt van de cijfers af die we in het voorjaar krijgen van de onafhankelijke rekenmeesters. Maar houdt u dan rekening, mocht dat aan de orde zijn, met die kritiek van het Sociaal en Cultureel Planbureau? Ja, we houden rekening met, met, met iedereen. Het, uh, en ook dus met het Sociaal Cultureel Planbureau. Die uh, aandacht ook vraagt terecht, ook voor die sociale component. En ook terecht aandacht vraagt voor de lange termijn component. Daar houden we zeker rekening mee, ja. Ja, en het kabinet haalt dus, zoals we horen, vooral positieve dingen uit... Ja. die 352 pagina's van het SCP-rapport. Uh, ik kan me zo voorstellen dat de oppositie meer de negatieve dingen eruit pikt. Inderdaad, die uh, staan uh, nou ja, te juichen, dat zouden ze graag willen. Maar die neigingen onderdrukken ze, want ze zeggen... Heel gedragen, het is een hele ernstige kwestie... die het Sociaal en Cultureel Planbureau hier aansnijdt. Maar wat ze wel doen is openlijk hun gelijk claimen. Zie je wel, we hebben altijd al gezegd... dat de maatregelen slecht uitpakken voor de zwakkeren. Luister maar naar PvdA-leider Job Cohen. Dit is precies wat ik al een tijd heb gezegd. We hebben al een paar keer ook met het kabinet gesproken... over die stapeling van maatregelen die er allemaal aan zitten te komen. Nou, dat gaat nu echt gebeuren. En dat gebeurt dus precies op het moment dat Nederland met één been in de recessie staat. Het is tot nu toe, is het allemaal wel, nou hebben we nog niet zo heel veel ervan gemerkt, maar dat begint nu, en daar komen al die maatregelen van het kabinet nog een keer overheen. Dus dat zijn inderdaad donkere wolken. Ja, dat Cohen, het gelijk. Je claim betekent natuurlijk niet automatisch dat ze ook uh, gelijk hebben. Want ook al is het een rapport van een belangrijke adviesclub, andere beweren namelijk het tegenovergestelde. En die verschillen zullen binnen nu in een paar weken weer besproken gaan worden, want de oppositie wil een debat over dit rapport met de premier. Marcel Bril. En na half zes leggen we de kritiek van het SCP en natuurlijk ook van de oppositie voor aan de financieel woordvoerders van zowel de VVD als het CDA. Het is kijken, kijken, kijken vanaf vandaag in Amsterdam 300 documentaires, waarvan 88 een wereldpremière bleven. De itva is begonnen. Dat zo. En als je kijkt naar de toestand op de Nederlandse wegen, Jolanda van der Velden bij de ANWB, wat zie je dan? Dan is het eigenlijk een hele normale woensdagavondspits. Wel twee uh, opvallende files. We hebben bij Rotterdam de aanrijding gehad op de A20... van Hoek van Holland naar Gouda. Bij kijken aan de IJssel is nog steeds maar één reisrook open. Daar klaagt iemand over een uh, stijve nek. Dus dan uh, wordt er eerst een ambulance naartoe gestuurd. Tussen Rotterdam, Krooswijk en Nieuwekerk aan de staat zo'n 8 kilometer. We hadden een auto met pech, een vrachtauto met pech... op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. De reisschok is net weer vrij, maar tussen de Uithof en Soesterberg nog 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdik. Anderhalve week lang worden documentaires uit de hele wereld... op de schermen van het ITVA vertoond. Jeroen Wielaert zal vaak aanwezig zijn tijdens de komende anderhalve week. Jeroen, goedemiddag. Hi Tim. Heb je al een thema ontdekt voor deze... De komende 8-19 dagen ik kan uh, alleen maar zeggen dat ITVA voor de 23e keer open staat voor de wereld. Dat de wereld hier naartoe komt. En dat er veel van de wereld te zien is. Heel erg uh, gescharkeerd weer. Niet dat ik zeg van nou... milieu is bijvoorbeeld het thema. Of de crisis. Nee, het is uh, heel breed gescharkeerd. Uh, wat wel opvallend is... is een aparte aandacht voor uh, muziek. Heel veel muziekdocumentaires. Waaronder één over onze... Uh, grote blazer, man die een paar jaar geleden zo uh, in de belangstelling kwam. Prachtige film, uh, heb ik al gezien. Wat van het dan? Kijtman. En uh, er is een, uh, ja, een prachtige, een hele aardige Nederlandse documentaire... over de inmiddels zeer beroemde dames Fokkens. Echt letterlijk de oude hoeren van de Wallen. Ja. Aanstaande zaterdag in première. En waar ik zelf erg naar benieu benieuwd naar ben... is de film The Good, The Bad and The Politician... Het is een bijzonder Engelse titel voor een Egyptische film van een drietal regisseurs. die de Arabische lente hebben gevolgd. Om te beginnen, met heel veel opnamen gemaakt op het Tahrirplein in Cairo. Uh, dat. Het dreigt, of dat kan natuurlijk niet anders dan een veelbekeken film worden. Ik sta overigens in het box-office, het is gewoon de, de, de, het kaartjeskantoor, de grote witte kaartjesstand midden op het Rembrandtplein. Gadegeslagen geslagen door het grote beeld van Rembrandt, die je niet kan zien wat een gekrioel het hier inmiddels is typische, bijzonder, aardige festival. Je ziet daar uh, mensen in uh, dikke jassen, het is ook koud in Amsterdam, dikke jassen in het festival, uh, in de festivalgids kijken, met van die gele stiften, om aan te strepen wat ze willen zien. Jullie zeiden het zelf al, meer dan 300 documentaires. Ja, Jeroen, Jeroen, als ik me niet vergis, was er wat discussie over de openingsfilm, hè? over Liberia, een zakenman uh, die erin voorkomt. Die wilde eigenlijk dat die film niet vertoond werd. Is dat nou de openingsfilm geworden? Ja, zeker. Uh, uh, ik zou bijna zeggen, ik zou willen dat er in Nederland zo'n uh, televisiemaker was die dat flikt. Dat is een film van een deen, Mats Brugger, die zich heeft voorgedaan als een chique, uh, uh, chique diplomaat in de binnenlanden van Centraal-Afrika, Liberia. En daar was een Nederlandse bemiddelaar, die meneer Willem Thijssen, die hij gewoon met een uh, verborgen camera gefilmd heeft... Uh, ik zou niet zeggen dat het op die manier een gemanipuleerde documentaire is. Maar ja, het is niet helemaal... Daar uh, dacht joogel. die man anders over. Uh, zeker. Uh, hij is aangekondigd dat hij hier zou komen. Hij heeft het willen voorkomen. Maar die film, The Ambassador, deze Mats Brugger. Dus uh, in hoogste eigen persoon gaat vanavond wel degelijk in Tuszynski 1 in première. Ja, want het ging erom dat hij wilde consul worden. En daar kon hij flink bedrag uh, voor neerleggen. En dan werd hij dat, toch? Dat is een beetje het idee. Hij heeft zich uh, vermomd in prachtige kleding om zo op te vallen. Uh, op die manier wilde hij consul worden. Heeft hij dus uh, uh, ook nog gelden gevoerd, geld uitgewisseld met die Nederlander. En zo eigenlijk toch ook de boel behoorlijk opgelicht. Jeroen. Afrikaanse toestanden door een Deen. Veel plezier daar, en we horen jou later uh, nog een keer... vanaf dit documentaire festival, internationale festival in Amsterdam. Waar het koud is volgens Jeroen, Albert de Rembrandtplein Willemijn Hubert. Hoi. Het was vanmorgen ook koud bij mij ja. in Amsterdam. Krabben op de voorruit van mijn auto. Mijn zoon zag mij ploeteren, dag bij zichzelf. Het is winterskoud, waar blijft de sneeuw? Een centimeter of dertig gaat hij graag gehad willen hebben. Ja, nou, als ik het vorm kon regelen, had ik dat zo gedaan. Want ik vind dat ook wel passen bij kou, maar, maar het zit er gewoon niet in. Nee? Nee, de verwachting voor de, nou... Dan doe ik het wel ruim natuurlijk, maar twee weken lijkt het nog behoorlijk droog te blijven. Dus die sneeuw is echt nog even ver te zoeken. Blijft het gewoon koud en zonnig. en die prachtige vliegtuigstrepen in de lucht? Blijft dat zo de komende dagen ook? Nou, het gaat wel het een en ander veranderen. Want op dit moment eigenlijk hebben we de afgelopen dagen een beetje kunnen profiteren van een hoger drukgebied... dat met de kern boven Scandinavië lag zorgt ervoor dat rustige weer, maar wel die koude lucht. Nou profiteren we er straks nog steeds van, maar dan zakt dat hoge drukgebied wat... en dan gaat de wind draaien, dat betekent dat het dan meer uit het zuiden komt. En dat voert dan wat zachtere lucht aan, dus dat betekent s'nachts geen vorst meer. En overdag is het dan ook ietsjes warmer dan de afgelopen dagen. Maar het betekent ook dat er meer wolken komen. Dus dan, uh, En die brengen geen neerslag? Heel hele, hele, hele, hele minimale kans op uh, wat, wat regen, maar sneeuw, absoluut niet. Nee. Nee. En kom komend weekend kun je al zover vooruit kijken? Ja, uh, dat, dat doen we uiteraard wel. Het is vanaf het weekend wel enige onzekerheid in de verwachting. Maar het lijkt er wel weer op alsof het dan iets kouder wordt, maar nog steeds droog blijft. Ik geef het thuis door. Dank je wel, Willemijn. <laughs> De onafhankelijkheid van de Raad van State is in het geding als minister Donner vicepresident wordt van die Raad van State. Dat stellen de Partij van de Arbeid en de SP vandaag bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Eerder hadden ze die kritiek ook al over een, op een eventuele benoeming van donner. Vanuit Den Haag verslaggever Margreet Boer. Solliciteren op de functie van vicepresident kan niet meer. De sollicitatietermijn sloot vorige week. Officieel weten we ook nog niet wie de nieuwe onderkoning van ons land wordt. Maar Ronald van Raak van de SP brengt alvast zijn gelukwensen over aan minister Donner. Ik, uh, ik wil de minister feliciteren, van harte feliciteren met zijn nieuwe baan. Vicepresident van de Raad van State, het is niet niks. Of acht de minister nog een kans aanwezig dat hij het niet wordt. En hoe hoog acht hij die kans, 1%, 0,1%. En het lijkt me nu ook wel het moment om te kijken, om te evalueren... Hoe vindt u nu dat de procedure is verlopen? Over de procedure is veel te doen. Kan een zittend minister die de ene dag nog wetten maakt... de volgende dag onafhankelijk adviseren over deze wetten? Dat vraagt Pierre Heijnen van de Partij van de Arbeid zich af. Ik vraag het kabinet hoe zij denkt te bevorderen... dat de Raad van State wordt gezien als een hoogcollege van staat. Als een instantie boven de partijen. Als een schragend onderdeel van onze rechtsstaat. Vol van reflectie. Ver van de hitte van de politieke keuken. Hoe denkt zij dit te doen door mee te werken aan de benoeming van iemand uit hun midden? Hoe denkt zij het vertrouwen in de samenleving, in de instituties van onze rechtsstaat te bevorderen... door mogelijk iemand, een minister, Donner te benoemen met een scherp politiek profiel? De Partij van de Arbeid is van mening dat een bewindspersoon niet kan overstappen naar de Raad van State. De opmerkingen van de Partij van de Arbeid zijn tegen het zere been van de CDA, Ger Koopmans. Koopmans wijst erop dat de huidige vicepresident ook een politieke kleur heeft. Hij is namelijk lid van de Partij van de Arbeid. De PvdA-fractie heeft in de afgelopen jaren... waarin de heer Tjenk Willing vicepresident was van de Raad van State... wetende dat hij uh, van uh, haar huis kwam... nooit deze opmerking gemaakt. En voorzitter, daarom lijkt het erop dat er hier een fractie staat hier in deze Kamer, die niet alleen met terugwerkende kracht... de Raad van State schoffeert en tegelijkertijd... omdat ze mogelijkerwijs een nieuwe vicepresident tegemoet komt... die niet haar kleur is, bij voorbaat al alle adviezen van die Raad in twijfel trekt. Voorzitter, ik vind dit uh, buitengewoon schadelijk... voor de waarde van onze instituties en de mensen die daarin werken. Morgen geeft minister Donner antwoord op de vragen rond zijn mogelijke benoeming. Maar... Echte antwoorden zullen er niet komen. En dat voorzien de Kamerleden ook al. Zou het zou toch niet verstandig zijn om ook de minister Opstelte erbij te vragen, morgen bij de beantwoording. Ja, lijkt me een heel goed idee. En de twee heren, de ene gaat de ander benoemen. Dus dan is het ook goed om ze allebei hier een vaca te hebben. Dan kunnen we gaan evalueren. Gezellig morgen, de sollicitatieprocedure evalueren. Of een potje minister Donner plagen over zijn nieuwe functie. Waarvan iedereen weet dat hij het wordt... Behalve, zo lijkt het, de gelukkige zelf. Morgenochtend van half negen tot negen... dan is minister Donner te gast hier in het Radio 1-journaal. Kijken of dat ook een potje donnerplaag wordt of niet. Er wordt in ieder geval met hem gesproken over zijn begroting. En dan gaat het over de woningmarkt, de bezuinigingen op de overheid... Als u vragen wilt stellen, en dat kan natuurlijk ook... over een eventuele benoeming bij de Raad van State... dan kan dat via... Vraag het de minister, apenstaartje, nos.nl. Ook via onze website, nos.nl. Um, na vijf uur hebben we een aantal vragen voor het Openbaar Ministerie. Want het heeft besloten om de aangiftezaak... voor de adjunct-directeur van de school in Nieuwegein, weet u nog, te seponeren. Waarom heeft het zover kunnen komen? Die vragen stellen we straks aan de persofficier van het OM in Utrecht. Tot dan. Vanavond, BNN Today. Ja, maar we zitten natuurlijk op Radio 1, dan denken de mensen... ja, maar krijgen we ook nog wat nieuws ja, te zien nou, we en doen te ook, horen, Wilfried? Ja, het is echt wel een uh, mix. Het is Nederland 3, hè, laten we dat niet vergeten. Daar wordt het uitgezonden. Vanavond om half negen op Radio 1. Hadden we eigenlijk al gezegd gefeliciteerd, besef ik me opeens, Maarten. Volgens mij ja, niet. Goed, Luister en kijk mee op radio1.nl. Oh, nou gefeliciteerd, ja, Maarten. Sorry, natuurlijk. Hij is wel het Nederlands kampioen geworden. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Via ja, Funda in Business vindt u alle ruimte om te ondernemen. Kantoorpanden, bedrijfshallen, winkelruimtes, horecagelegenheden of bouwgrond. <hulling> Vind de ruimte voor uw onderneming op fundainbusiness.nl